Lied van Giovanni Bocconcini, Qui d'amor tra le catene. En dat heb ik zelf even vrij vertaald als... Wie onvoorzichtig zijn klem zet tussen de ketenen van de liefde... is helaas in een tranendal gevallen. Prachtige muziek waar ik helemaal uh, gelukkig van word. Um, ja, ik had natuurlijk nog een heleboel materiaal voorbereid waar ik helemaal niet aan toe kom. Dat krijg je als je het goed voorbereidt, heb je altijd te veel. Dus ik ga nu even met een paar grote stappen door, uh, uh, door het programma heen. En ik uh, kom bij een. Um uh, ik had wat willen vertellen over uh, bonusbankiers... en over wetenschappelijke integriteit. En over hoe groot de publicatiedruk is... en hoe lastig het dan is soms om weerstand te bieden... aan het hellend vlak van de integriteit. En hoe belangrijk het is dat je dat wel doet. En dat we van alles en nog wat eraan doen als universiteiten... om uh, schendingen van wetenschappelijke integriteit uh, tegen te gaan. Maar goed, daar hebben we vandaag geen tijd voor. Dat komt een andere keer. Maar ik wil wel één verhaal daar vertellen. En dat is... Uh, dat gaat eigenlijk over uh, um, uh, hoe primitief wij eigenlijk allemaal zijn... als het gaat om beloningen. Ik herinner me mijn eigen contract toen ik begin 2006 bij ABNOMO ging werken. Dat was een prachtig salaris wat ik kreeg. Ik hoefde er niet over te onderhandelen. Maar na een paar maanden ging het knagen dat... Andere mensen voor hetzelfde werk op hetzelfde niveau soms veel meer verdienen dan ik. En toen moest ik mezelf echt even in de arm knijpen. om me eraan te herinneren dat dat salarisniveau niet normaal was. En ik betrapte me er dus op dat ik zelf primitief gedrag ging vertonen. En dat werd me een paar weken geleden duidelijk. toen ik de wereldberoemde primatoloog Frans de Waal sprak. die uh, op, op de universiteit uh, op bezoek was. en uh, sprak op een congres over bioethiek. dat georganiseerd werd door onze collega's van het Erasmus Medisch Centrum. En Frans de Waal vertelde over zijn experimenten met primaten... en dan zag je een filmpje waarop, je, waarop hij twee bonobos uh, simpele taken lieten uitvoeren. En dan waren er twee soorten beloningen. Als stukjes komkommer en stukjes en als Allebei die bonobo's komkommer kregen, was er niets aan de hand. Maar op het filmpje zie je wat er gebeurt als een van die bonobo's... voor dat simpele taakje een stukje komkommer krijgt... en de andere eh, een druif. En dan zie je dat in 50% van de gevallen... die bonobo met de komkommer ontevreden werd. En de die had dat stukje woedend terug naar de onderzoeker. En het werd nog mooier, want als die bonobo zag... dat zijn collega aan het hok ernaast een druif kreeg... zonder dat hij ervoor hoefde te werken... Dan verwierp hij die beloning zelfs in 80% van de gevallen. En Frans de Waal somde dat experiment heel droogjes op. Hij zei, kijk dames en heren, hier ziet u nou het Wall Street drama... in één simpel experiment samengevat. I am In plaats van nieuws, want dat uh, horen we niet vandaag. Uh, mijn collega zei tegen mij... Ha, voor het eerst van je leven ben je belangrijker dan het nieuws. Het wordt voor jou opgeschort. Dank je wel, lieve collega. In plaats van het nieuws hoorde u uh, een band van uh, een achterneem van ons... VO Sikkingen. En die heeft een, een, een prachtige band. Cool Dawn heet die band. En, uh, daar zocht ik het toepasselijke Deception uh, van Miles Davis uh, uit. Goed, ik uh, ga het even over sterke vrouwen hebben. Um, er zijn een aantal soorten vrouwen die ik heel erg bewonder. Het zijn misschien niet allemaal rolmodellen, maar het zijn wel vrouwen die ik bewonder. En, en in een programma dat ik mag samenstellen, daar moet het ook altijd even over vrouwen gaan. Het zijn uh, ruwweg twee soorten. Het zijn de vrouwen die ik met mijn hoofd bewonder... en vrouwen die ik met mijn hart bewonder... Um, ik wil u van allebei de categorieën een paar laten horen. Uh, ik geef u eerst even een um, fragmentje van een uh, speech van Hillary Clinton en daar praat ze over vrouwenrechten. I am thrilled that we are marking uh, this 15th anniversary of the fourth United Nations Conference on Women in Beijing. Uh, 15 years and many hairstyles ago. <laughs> Uh, we uh, we have seen a lot of progress, uh, and on behalf of women, as well. Earlier today, I was honored to uh, speak at the UN in commemoration of this anniversary and to make an accounting of how far we've come, and how far we have yet to go. Uh, in many countries, laws that permitted the unequal treatment of women have been replaced by laws that prohibit gender-based violence and discrimination. The challenge now is to ensure that they are enforced. Uh, Hillary Clinton spreekt over uh, vrouwenrechten en hierna gaat ze door... en dan gaat ze het, het stuk uh, Seven aankondigen. Dat is een, uh, een bijzonder hoorspel. Ze praat hier op de avond waarop dat hoorspel in première gaat... met een aantal bijzondere vrouwen, waaronder Meryl Streep en uh, Hillary zelf. Uh, dat is een stuk dat stem geeft aan zeven vrouwen... die als slachtoffer van uh, schendingen van vrouwenrechten... hun leven zijn gaan wijden aan het bevorderen van die rechten... Uh, dat stuk uh, is heel indrukwekkend. En dat hebben wij op de Erasmus Universiteit. ter gelegenheid van de uh, Internationale Vrouwendag. vorig jaar ook op de planken gebracht. En uh, dat was een uh, onvergetelijke ervaring. Ik laat u nog een tweede fragment van een sterke vrouw horen. uit de recente film van uh, Margaret Thatcher. De uh, Iron Lady, ook gespeeld door die formidabele Meryl Streep. En die film heeft een heleboel kritiek geoogst, omdat het. Uh, en omdat mevrouw Thatcher wordt getoond in haar kwetsbaarheid als een oudere en dementerende vrouw, maar ik vind het juist daarom eigenlijk een prachtige film. Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become actions. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become your character. And watch your character, for it becomes your destiny. What we think, we become. Ja, het is natuurlijk gedramatiseerd. Ik weet niet of ze echt bij de bij neuroloog stond te voeteren... dat iedereen het maar over gevoelens had... terwijl zij vooral belangstelling had voor de ideeën van de mens. Maar die scène past wel heel mooi bij dat karakter dat wordt geschetst. En ik ben een enorme bewonderaar van, van Meryl Streep. We gaan even van de echte Meryl Streep naar de Meryl Streep van de Lage Landen. En dan gaan we even terug naar mijn middelbare schooltijd. Zes jaar lang op de middelbare school heb ik een heel gezellig klasgenootje. Het is een populair en gevoelig, heel empathisch meisje meisje. En ze onderscheidt zich nog niet echt door bijzondere talenten. En als we eindexamen hebben gedaan, dan gaan we allemaal studeren... Maar zij weet het nog niet. Ze gaat een tijdje werken in een psychiatrische kliniek. en Ze wil graag iets terugdoen voor de samenleving. Uh, dan gaat ze een beetje studeren. Eerst een jaartje theologie, dan een jaar psychologie. Ze weet het nog steeds niet echt. Ze is dolend. Maar dan, plotseling op haar 24 ste weet ze het. Ze schrijft zich in en wordt aangenomen aan de toneelschool in Maastricht. En zoals we zeggen, the rest is history. Inmiddels is het bijna dertig jaar later en eh, ze heeft alle belangrijke Nederlandse en vast ook wel een aantal buitenlandse toneelprijzen gewonnen en ze viert de ene triomf na de andere. Ik laat u een heel kort fragment horen, heel kort, van haar monoloog. Zus van heet de monoloog. Het is een tekst van Lot Fekemans over het leven van Ismene, het vergeten zusje van Antigone. En in een interview las ik dat het ook haar favoriete rol is. U hoort, mijn oude klasgenoot, Elsie de Brouw. Iedereen van wie ik ook maar een beetje gehouden heb, nou ja, iedereen met wie ik mij ook maar zo'n beetje verbonden voelde, werd gedood omdat ze dingen wilden doen, of, of, of doden zichzelf omdat ze dingen niet konden laten. Een veel te kort fragment natuurlijk. Het liefste zou ik de 75 minuten die dit stuk duurt... hier integraal laten horen. Maar ja, dat mocht niet van de redactie. Dus u moet het zelf maar eens gaan zien. Ik hoop van harte dat ze het nog een keer wil spelen. Het is een voorstelling van een prachtige soberheid. Een verhaal van een onopvallende vrouw in hele ongewone omstandigheden. Het gaat over een zusje dat altijd in de schaduw staat van haar beroemde zus... En ze vertelt het vijf kwartier lang, zonder pauze. Ze trekt alle registers van haar stem open, alle emoties. Ze beweegt nauwelijks, ze staat eigenlijk gewoon stil op het podium. En toch, je ziet haar hele lichaam tot je spreken. Het is een, een perfecte symbiose van tekst en uitvoering. Halverwege het stuk uh, rollen de tranen over haar wangen. Avond aan avond, iedere voorstelling weer. En dat is natuurlijk superieure techniek, dat weet ik best. Maar toen ik het zag, hield ik het ook niet droog. En Kijk, dat ontroert mij nou mateloos. Dat, dat lieve, vrolijke, ver, verlegen, beetje stotterende klasgenootje van mij... dat uitgroeit tot een grootse actrice. En als ik schrijftalent had, dan schreef ik een monoloog voor Elsie. Als ze s'middags thuis komt in de truilerige regen en ze laat haar fiets gewoon maar vallen in de heg. Ze smijt haar boeken in een hoek en schop er tegen, dan weet ik al genoeg, maar ik kijk wel uit met wat ik zeg. Hij heeft het uitgemaakt, ik heb het aan zien komen. De eerste keer doet dat verschrikkelijk veel pijn Midden in de winter benen. Nu alle kleuren zijn verdwenen Nu de zon maar niet wil schijnen En het eeuwig donker lijkt Als ik het kon schoof ik de hemel voor je open Ik floot het fluitenkruid zo uit de natte klei Ik haalde de kou uit de lucht Ik joeg de winter op de vlucht Ik zette een koe in de wijk het mij en je verdriet was dan vergeten en voorbij? Als ik later thee wil komen brengen op de kamer, dan roep ze door de deur. Ik hoef niks, laat me nou met rust. Wat vroeger met een pleister en een kus, of een snoepje was verholpen. Daar helpt nu geen lieve moeder meer, dat is voorlopig niet gesust. Als ik het kom, blies ik die grijze zo aan flarden. Ik haalde de vogels uit het zuiden voor je terug. Ik pleurde een ei in een nest en ik zei kom op, je doet je best maar. We moeten lente hebben en een beetje vleug." Weer een lente Het is in de eeuwigheid nog nooit anders gegaan De eerste merel die fluit De eerste knoppen schieten uit En ook al, geloof je me niet Opeens verdwijnt je verdriet Het is in de eeuwigheid nog nooit anders gegaan Er komen zoveel nieuwe lentes Zoveel nieuwe zomers. En zoveel nieuwe liefdes voor je aan. Bericht Kaandorp nogmaals. Ze zingt het bekroonde lied Lente. en Ik vind het een prachtig ontroerend nummer. En ook heel herkenbaar voor ouders van puberkinderen en puberdochters... die thuiskomen met liefdesverdriet. Je zou zo graag die koene wij zetten voor ze. En nou ja, um, dat zo kan alleen Brigitte Kaandorp het zingen. Onderroering was een van de thema's uh, van dit programma. En uh, ik hoop dat, uh, dat dat een beetje over is gekomen. De, het nut van nutteloosheid, de lof der zotheid, was een ander thema. Ik vind het vreselijk belangrijk om in je werk te proberen een zekere lichtvoetigheid. Um, vast te houden. Het moet allemaal niet al te zwaar, zwaar en zwaarmoedig worden... want we zijn bezig met grote vragen, we zijn bezig met complexe problemen... en voordat je het weet, eh, verzand je in, in zwaarmoedigheid... En zwaarheid Dus ik vind het belangrijk om ook een beetje te blijven lachen... en aan zelfrelativering te blijven doen. De lof der zotheid helpt ons daar overigens bij. Uh, geef maar een voorbeeld. Toen ik net bij de universiteit werkte... toen ging uh, ons hoofd juridische zaken met pensioen. En die had heel lang voor de universiteit gewerkt... dus ik vond het wel de moeite waard om hem een mooi en waardig uh, afscheid te bereiden. Dus ik heb toen een afscheidspeech gehouden... in de stijl van de lof der zotheid. Dus ik had me verkleed als Erasmus. Met zo'n Erasmus mantel. We hebben die kleding ergens in een verkleedkist liggen. Want op de Erasmus universiteit zijn er natuurlijk heel vaak um, uh, allerlei... Um gelegenheden waarbij de Erasmus een, een soort acte de présence moet geven. Dus ik had zijn mantel uit de verkleedkist gehaald... en ik had een speech geschreven in de stijl van Erasmus. En op die manier houden we dat ernstige leven... met de belangrijke dingen waar we mee bezig zijn... ook een beetje luchtig en speels. Uh, het is een manier om uh, homo ludens de ruimte te geven die nodig is... om uh, ook homo economicus aan te vullen. Um, ik ben overigens heel dankbaar voor de hulp die ik heb gekregen bij uh, dit programma. Uh, we beginnen langzaamaan een beetje aan het einde te komen van deze zomernacht. Um. Ik heb heel veel hulp gekregen, ook van een, een echte dramaturg, um, Esther... die mij geleerd heeft om een beetje uit die linkerhersenhelft te komen... en te gaan denken in beelden en in scènes en, en in emoties en in geuren en in kleuren. Ik heb ook veel hulp gehad van uh, uh, de redacteur Pieter... die mij met een engele geduld terzijde heeft gestaan... en al mijn stressmailtjes uh, uh, heel rustig heeft, uh, heeft beantwoord. En, uh, en yoga natuurlijk... De, uh, die de eindredactie heeft uh, verzorgd. Nou, al die mensen hebben dit mede mogelijk gemaakt. Uh, ik heb veel over mijn ouders gepraat en over ons gezin, over onze kinderen. Een klein beetje over mijn man, die het overigens maar helemaal niks vindt... dat ik hem uh, zit op te hemelen op de radio. Uh, hij vroeg me, wat verwacht je eigenlijk van mij? Ik zei, nou, ik verwacht dat je gewoon gaat slapen... maar ik zou het wel leuk vinden als je luisterde. Ja. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mensen uh, die in de loop der tijd mijn pad hebben verlicht door de jaren heen. En elk mens heeft mentoren nodig, elk mens heeft een beetje hulp nodig. Je kunt het niet alleen. In mijn geval waren dat een heleboel bijzondere mensen eigenlijk. Uh, vaak ook mannen met invloed, uh, waarmee ik overigens niks bijzonders bedoel. Uh, anders dan dat ik ze stuk voor stuk heel dankbaar ben voor, uh, voor wat ze voor mij betekend hebben. Um, Laat ik er eentje noemen, om VO Sikkingen, de broer van mijn lieve schoonmoeder. Die was in de jaren 70 en 80 een van de spraakmakende industriëlen van ons land. En ik zat een keer, uh, niet lang overigens voor zijn dood, naast hem aan het, uh, aan het eten, aan het diner. En uh, toen zei hij tegen mij van, weet je wat me nou zo opvalt? De jullie generatie, en hij keek me echt... Uh, streng aan. Jullie generatie, jullie staan niet op. Jullie zijn niet politiek en maatschappelijk geëngageerd. Mijn generatie was dat wel. Wij maakten ons druk over wat er gebeurde in het land. en Wij stuurden dan een, een open brief met alle industriëlen. Uh, en als het niet goed gaat met Nederland, dan moet je daar iets aan doen. Je moet niet gewoon blijven toekijken aan de zijlijn. Je moet je maatschappelijk engageren. Nou, vrij onlangs uh, waren er een paar CEO's van grote bedrijven voorzitters van raden van bestuur... die weer een open brief aan de regering hebben gestuurd... met allerlei aansporingen om ons land uit de crisis te laten komen. en In de tijd dat oom Vejo Sikkingen um, aan het hoofd van Stork stond... was er... Um dat was de tijd van het kabinet ten uil. En toen was er ook zo'n groep eh, bazen van grote bedrijven... die een open brief stuurden waarin ze waarschuwden... dat het kabinet de ondernemers het land uitjoeg als ze niet oppaste. Daar heb ik een kort fragmentje van um, uitgezocht. Dat is een, een fragment van een radio-interview met uh, VO Sikkingen... toen hij dus nog directievoorzitter was van Stork. En Dat interview is met een, een beruchte interviewer, Bob de Ronde... een man van wie ik later in mijn cel-tijd zelf nog mediatraining heb gekregen... waar, uh, waar iedereen voor maar, uh, maar niet uh, om VIO. Waarom vraagt u dat uh, niet gewoon in de uil? Waarom moet het op deze manier? Wel, we hebben dit natuurlijk al heel vaak gevraagd. Uh, het is natuurlijk helemaal wat dat betreft geen nieuws. Uh, maar waarom deze vraag nu op deze manier... Uh, dat is omdat wij de situatie op dit ogenblik uitermate zorgelijk vinden. Op welke manier zou de overheid moeten bezuinigen in de collectieve sfeer... Uh, ...in de collectieve sfeer... Uh, ...door met een raamwerk van maatregelen te komen... ...waardoor die kosten omlaag gaan. Kijk, welke laat ik nou, maatregelen? Mag ik nou, laat ik als ondernemer nou uitdrukkelijk zeggen... ...dat ik niet op de stoel van de overheid wil gaan zitten. Uh, maar wat doen wij? Daarom ook deze brief. Uh, wij zeggen tegen de overheid... ...mensen, het is een hele gevaarlijke toestand... ...waarin we nu verkeren. En daar proberen we echt geen spoken mee op te roepen. Uh, en we proberen echt ook niet... ...in ons eigen straatje te praten. Uh, maar we maken ons werkelijk grote zorgen. En ik vind dat als deze negen mensen die er allemaal uh, grote belangen mogen behartigen wanneer die zich zorgen maken, nou dan is dat bepaald niet. Uh, eventjes een losse vlodder afvuren. Uh, nou, vooral zo niet met elkaar over praten. hebt u nog een uh, bepaalde termijn gesteld voor binnen die radicale beleidsombuiging moet plaatsvinden? Meneer, het leven bestaat natuurlijk uit kleine stappen, maar we hebben nu gedurende een reeks van jaren. Daarom wil ik ook nog eens uitdrukkelijk stellen, het is niet wat sommigen dan wel eens schijnen te denken, een aanval op het kabinet Den Uil. Nee, het is gewoon een maatschappelijke tendens waar we, ons, waar we ons tegen verzetten. Het voortdurend verder insnoeren van de flexibiliteit, van de bewegingsvrijheid en van het winstvermogen van de ondernemingen. Daar moeten we tegen opkomen. Heerlijk om zo aan de voeten te mogen zitten van een groot industrieel... die veel betekend heeft voor ons land. En ik heb ook heel veel van hem geleerd. en Het liefste zou ik een vergelijkbaar dankwoord schrijven... aan alle andere bijzondere mensen die ik op mijn pad ben tegengekomen. Want wat ik al zei, een mens kan het niet alleen... Uh, en het zijn er heel veel geweest, er zijn heel veel mensen geweest die op cruciale momenten mijn pad hebben gekruist. Een hele lange lijst uh, bij Shell, mensen als uh, Jacques Schraven en, uh, en Harry Roels die mij op, uh, op, net op de juiste momenten weer prachtige banen gaven bij Shell. Uh, maar ook mensen als uh, Peter Bakker bij TNT die me ook enorm heeft geïnspireerd om, uh, uh, in, door het werk wat hij deed bijvoorbeeld uh, voor het Wereldvoedselprogramma. En ook Rijkman Groenink bij ABN AMRO... die mij op een, hele lastig, op een heel lastig moment bij ABN AMRO heeft binnengehaald. Maar uh, dankzij hem heb ik daar wel de mooiste en uh, leerzaamste jaren van mijn carrière doorgebracht. En natuurlijk moet ik ook mijn uh, huidige collega's bij de Erasmus Universiteit... met wie ik zo ongelooflijk veel plezier heb en arbeidsvreugde deel van harte uh, bedanken. Het wordt wel een beetje uh, plaatjes aanvragen voor, maar dat wilt u me misschien wel vergeven. Het is slot bijna half twee, dus uh, Henk en Bart en uh, Ton, jullie zijn de drie echte toppers. Uh, nou goed, uh, nog eentje dan. En, en dat is uh, Alexander renoy -Kan. Dat is, ja, ik zou haast zeggen, een hedendaagse Erasmus... die altijd op de achtergrond in mijn uh, leven aanwezig is. En die mij ook wel op gezette tijden opschudt en, en uitdaagt... om verder te reiken dan, uh, dan ik in ieder geval comfortabel vind... Een mens kan het niet alleen. Al deze mensen hebben mijn pad bijgelicht. En die hebben mij op de juiste momenten ook op de kleine zijweggetjes uh, gewezen. En het liefste zou ik al deze mensen dus een obade willen geven. Um, en dat ga ik op een uh, uh, manier doen uh, die, uh, die dichtbij staat. Ik heb Oakline um, van Hoytema, ik noemde haar al even, um, aan wie ik zeer veel dank ben verschuldigd voor het feit dat ik. Uh, bij haar ooit in de radio mocht optreden. in het programma Goedemorgen met. Uh, kwam ik weer tegen bij de 60ste verjaardag van Alexander Renoy-Kan in, in het concertgebouw. En uh, daar zag ik haar dochter, Sophie van Hoytema en die zong. Um, die zong, die gaf een prachtig concert waar ze in Call Porter zong, speciaal voor uh, Alexander. En toen ik haar hoorde, was ik uh, op slag verkocht. Ik vond dat ze dat zo fantastisch deed. En het allerleukste, en dan kom ik weer terug bij het thema van uh, ontroering. Het allerleukste vond ik dat ik tijdens het zingen van uh, Sophie van Hoytema zat te kijken naar het gezicht van Alkaline. En. De ontroering die ik toen op het gezicht van de moeder zag, toen ze haar dochter zag zingen daar op het podium van de kleine zaal van het concertgebouw, die ontroering zal ik nooit vergeten, want ook die is zo ontzettend invoelbaar. Ik heb het dus voor u uitgezocht en Sophie, dank je wel, want je hebt het speciaal voor dit programma nog een keer opgenomen. Ik waardeer dat enorm. Ik heb uitgezocht uh, een uh, lied van Cole Porter. Birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. And that's why birds do it, bees do it. Even sentimental fleas do it. Let's do it, let's, do it. let's fall in in Spain The best Upper sets Do it Lithuanians And let's do it Let's do it Let's fall In love The Dutch In old Amsterdam Do it Not to mention In Siam, do it, think of Siamese twins, some Argentines without means, do it. People say in Boston even beans do it, let's do it, let's fall. Do it Oysters down in Oyster Bay Do it Let's do it Hello shows! Dankjewel, Sophie van Hoijtenma, dat je zo lief was om dit speciaal voor vandaag nog even in te zingen. Ik was op slag verkocht toen ik je stem hoorde, en ik denk dat dat voor heel veel mensen. Geld. We zijn een beetje uh, aan het eind gekomen van het praatstuk. We gaan zometeen nog een uh, keuzeconcert uh, uh, horen. En uh, daar komen we na het nieuws nog wel op terug. Laat ik nu deze tijd gebruiken om u heel hartelijk te danken... dat u hebt willen luisteren. Uh, ik waardeer dat u wakker bent gebleven. Misschien had u geen keus. Uh, ik eigenlijk ook niet. We zaten, aan, we zaten aan elkaar vast deze anderhalf uur. Uh, maar ik vond het ontzettend leuk. En ik hoop dat u ook genoten heeft van het programma. We gaan zo meteen over naar het nieuws, en daarna het keuzeconcert van deze zomernacht. Dank u wel. Het NOS-journaal. Het is half twee, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De vier medewerkers van het internationaal strafhof die vastzaten in Libië... zijn iets na middernacht aangekomen in Nederland. Ze verlieten Tripoli gisteravond met een Italiaans regeringsvliegtuig... samen met de president van het strafhof. In Den Haag werden ze herenigd met hun familie. De vier medewerkers zijn een Australische advocaten, een Rus, een Libanees en een Spanjaard... Volgens het strafhof zijn ze tijdens hun gevangenschap goed behandeld. De vier werden sinds begin vorige maand vastgehouden door een militie... nadat ze een gesprek hadden gehad met Saif al-Islam, de zoon van kolonel Gaddafi. Waren documenten bij hen gevonden die staatsgevaarlijk zouden zijn. De postcode Kanjer van 16,7 miljoen euro... is gevallen in het dorpje Zenderen in Overijssel op postcode 7625. Iedereen die in Zenderen meespeelde met de trekking deelt mee in de prijs. Vrijdag wordt bekend wie de grootste prijs hebben gewonnen. De hoofdprijs van 11 miljoen euro valt op één specifieke postcode. De andere deelnemers-uitzenderen verdelen 5,5 miljoen euro. Er wonen ongeveer 1400 mensen in het dorp bij Almelo. In de Londense Tower worden sinds gisteravond de Olympische medailles bewaakt. In het kasteel aan de Theems liggen al eeuwenlang de kronen en juwelen... van de Britse koninklijke familie. En nu dus ook 4700 gouden, zilveren en bronzen medailles... voor de komende Olympische Spelen. De prijzen werden door het organisatiecomité van de Spelen in ontvangst genomen. Volgens de voorzitter van het comité zal het eremetaal veilig zijn in de Tower... De medailles blijven de komende weken achter Slot en Grendel... tot de eerste worden uitgereikt op 28 juli. Het weer koelt vannacht af tot een graad of 12. Overdag in het westen bewolking. In het oosten is het vooral in de ochtend vrij zonnig. Later op de dag kans op een enkele bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. En dan zijn we nu bij het laatste stuk aangekomen. Als bonus, alsof het allemaal nog niet genoeg is... Mocht ik voor um, vanavond ook nog een keuzeconcert uitzoeken? Ik heb daar, um, wat u misschien niet zal verbazen, een klassiek concert uitgekozen. Ik heb een optreden uitgezocht van twee jonge talenten. En Dat zijn de broertjes uh, Arthur en Lucas Jussen. Die spelen zo meteen de fantasie voor vier handen van Frans Schubert. En ik heb dat uh, stuk uitgezocht met een reden. Want toen Joop van der Ende op de Erasmus Universiteit... vorig jaar de Mandeville-lezing uitsprak... dat is een bijzondere lezing, het, het maatschappelijke equivalent... van een eredoctoraat. toen bood hij ons dit optreden aan. Dus toen waren de broertjes Jussen bij ons in de aula op de universiteit... en ze speelden ditzelfde uh stuk. En dat was een uh, geweldige en onvergetelijke ervaring... Het aardige van dit keuzeconcert voor mij is dat het de thema's van mijn zomernacht met elkaar verenigt. Het gaat over jong talent, het gaat over klassieke muziek en het gaat over de universiteit en het gaat over het belang van een gezonde cultuursector. Dat alles in één stuk verenigt. En omdat we nog een klein beetje tijd over hadden... mocht ik nog een tweede bonus uitzoeken. En dat is geworden Ariodante, de opera van Hendel. Daar heb ik de aria Scherza in Vida voor uitgezocht. En die wordt gezongen door George, Joyce Di Donato. Het nieuws begint het programma Dit is de Nacht van de EO.